8 uur, Kees Rood, met het NOS-journaal. Door een storing in Hilversum zijn er problemen met de uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3. In sommige delen van het land zijn er haperingen in het beeld... en op Nederland 3 ging het beeld korte tijd op zwart. Op Nederland 1 is de uitzending enige tijd gestaakt. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de storing. Vorige maand waren op zondagavond de publieke zenders geruime tijd uit de lucht. Toen waren er problemen na een noodstroomtest... waardoor alle elektriciteit uitviel op het mediapark in Hilversum. De PvdA in de Tweede Kamer verzet zich niet tegen de doelstelling van staatssecretaris Teve om jaarlijks 4000 illegalen op te pakken. De partij legt zich neer bij de uitleg van de staatssecretaris dat hij zich vooral richt op illegalen die een crimineel verleden hebben, overlast veroorzaken of zich aan toezicht hebben ontrokken. Eerder vandaag riep PvdA-lid Terphuis de fractie op tegen het illegale kwotum te stemmen. In een brief aan de fractie noemde hij het instellen van zo'n kwotum discriminatie.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 Het staatstoezicht adviseerde minister Kamp om zo snel als realistisch mogelijk is de gasproductie te verlagen. De betrokken organisaties voerden overleg na de zware aardbeving in Huizingen in augustus vorig jaar. Die beving had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Het weer, er valt vanavond nog een enkele bui, maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 6, morgen regen bij maxima van 6 tot 9 graden en donderdag is het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Door een voetbalwedstrijd stakjes in de arena tussen Ajax en Barcelona... is het nog steeds druk op de A2. En de Queens of the Stone Age spelen straks in de Ziggo Dome. Dus er zitten ook mensen tussen in die file die er daar naartoe gaan. Richting Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht 2 kilometer. En een stuk verderop bij Oudekerk en de Amstel nog 3 kilometer. Dit is Radio 1. Twee dingen... Zijn je op de nou altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. In november 1813 werd het Koninkrijk der Nederlanden geboren. Twee dingen praat daarom met prominenten over hun bijdrage aan het Koninkrijk. Vandaag Margreet Rijntjes in gesprek met de minister-president van Aruba, Mike Eman. Goedenavond Mike Eeman. Goedenavond Mike Eeman. Al vier jaar bent u premier van Aruba. Uh, en hier in Nederland bent u nu omdat er aanstaande zaterdag 200 jaar koninkrijk gevierd wordt. Uh, ik heb even zitten kijken bij Google hoe warm het normaal gesproken is in Aruba. Rond de 30 graden nu, koud hier hè. Ja. Heeft u wel een jas eigenlijk? Ik heb wel een jas meegenomen, ja. <laughs> maar heeft u die wel usf? gebruikt? U die hing die nog ongebruikt in de kast, denk nou, ik? Nou, ik. Ik bewaar die voor bezoeken naar Nederland. Ja. ja, dat begrijp ik. Wat staat op het programma zaterdag? Weet u dat al? Nou, we hebben twee uh, belangrijke momenten, uh, leuke momenten. Eén uh, is uh, Willem van Oranje, die komt weer op strand in Scheveningen. Um, herleving van een belangrijk moment ja. in de geschiedenis van het Koninkrijk... En in de reddenzaal een, een heel prachtige gelegenheid ja. om tweeënd jaar Koninkrijk te herinneren. Ja. U, uh, wij zijn in Den Haag, u komt hier binnen met, nou ik denk, twintig mensen. Die heeft u de hele dag achter u aan, echt een, een delegatie uit Aruba. Zijn er nou ook privébijeenkomsten uh, die gepland zijn, ontmoetingen met mensen die u dierbaar zijn? Ja, we hebben gedurende de hele week een serie vergadering. Uh, het is allemaal wel zakelijk in de zin van met ministers, met kamerleden. We hebben net even met de vaste kamercommissie Koninkrijk-relatie gesproken. Maar ook belangrijk voor uw onderwerp, omdat mm -hmm. het, het hoofdzakelijk ging over uh, hoe we meer inhoud kunnen geven aan het Koninkrijk. en In het perspectief van de viering van 200 jaar Koninkrijk is het toch belangrijk om te kijken of... Uh, een nieuwe bindmiddel kunnen vinden voor in? het koninkrijk. In? Ik denk het wel. Um, Aruba is daar de trekker in. Um, heel lang was de bindmiddel een historische verplichting... Uh, vanuit de ex kolonisator naar de eilanden toe. Want mm -hmm. we hebben ze ooit gekoloniseerd, Dus we hebben een bepaalde verplichting. Um, wij voelen dat dat erodeert met de tijd. Um, een minister van Nederland, van Turkse... Afkomst heeft heel weinig boodschap aan. Uh, we hebben ze ooit gekoloniseerd, want daar was hij niet bij of zij niet bij betrokken. Mm -hmm. uh, dus uh, wat, wat zou dan wel de cohesie moeten zijn en de bindmiddel ja, voor en... Koninkrijk in de toekomst? En die is een gemeenschappelijke doelstelling. Wat kunnen we voor met elkaar betekenen? Dan gaan we wel even weer terug aan 200 jaar: de strategische ligging uh, van de eilanden. Uh, wij zitten dichtbij een belangrijke opkomende markten in Zuid-Amerika. Aruba ligt daar heel dichtbij. En uh, wij spreken de taal, we kennen de handelscultuur. En wat wij het Koninkrijk nu aanbieden... voor het belang van het Koninkrijk, voor Nederland, maar ook voor Aruba... is dat wij Nederlandse instellingen uh, die veel kennis hebben... op heel specifieke gebieden waarvoor er enorme behoefte is in Zuid-Amerika... zoals kennis op het gebied van duurzame energie... Duurzame mijnbouw, duurzame landbouw, waterwerken, in Nederland staat bekend voor waterwerken, um, ontwikkelen. En, um... Ja, dat wordt uw bijdrage, want daar gaat eigenlijk deze Correct. hele serie over deze week. De bijdrage van de oud premiers en in uw geval de premier, de huidige premier aan het Koninkrijk. Maar zijn er ook privéontmoetingen met mensen die u lang niet gezien heeft hier in Nederland, die op het programma staan? Deze week heel weinig. Heel weinig, u uh, wordt geleefd. Um, ja, uh, ja, maar u spreekt wel met iemand die in de politiek geboren is. En het, het privéleven en het politiek leven is zo in elkaar verwoven. Uh, uh, ja? de, de doelstellingen waar we mee wakker worden elke dag, is eigenlijk het, uh, wat het landsbelang. En wat hoe, is dat zo? Wordt u daarmee wakker? Daarmee word ik wakker, ja. Serieus? Uh, het is uh, misschien uh, heel bijzonder, <laughs> maar uh, zo is dat wel. Uh, in, in iemand die een uh, derde generatie is in, in de politiek. Mijn grootvader is een beetje politiek in de moderne zin op Europa begonnen. Mm -hmm. uh, mijn grootvader heeft dat gedaan. Mijn oudste broer heeft dat gedaan. En ik doe dat nu. En in die opzicht is um, ja, privé doelstellingen uh, in de zin van uh, wat, wat maakt je enthousiast over het leven? Dat ligt heel na op ja. ook wat, wat wij doen in, in, in onze uh, uitdagingen. Maar onze gaat u wel eens feesten? Gewoon? Wordt u wel eens dronken? Uiteraard. Nou, ja? Dronken niet, maar <laughs> feesten uiteraard. We hebben net een puntje gedronken voordat we hier kwamen. Ja, ja. uh, want we waren tussen de vastkamercommissievergadering en deze bijzondere interview. Ja. Uh, wij vragen altijd aan onze gasten deze week... wat hun favoriet, mooiste plekje is in het Koninkrijk. Als ik dat aan iemand vraag uit Aruba, wat antwoordt die dan? Uiteraard Aruba, om te ja. beginnen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Een, een heel mooie plek op Aruba is, uh, is Ajo. Ajo is een, een plek, een, een dorpje op Aruba. Maar midden in Ajo zit er um, een enorme keien... Uh, blokken steen, heel groot. Uh, en, en die staan heel apart midden in het landschap. En je zou vragen, hoe komen ze daar? Want daaromheen is er weinig. Mm -hmm. En uh, je kan daar doorheen lopen. En uh, er is een, een heel duidelijke aanwezigheid... van een stuk kracht van de natuur. Uh, erosie van de tijd. Want weten maar, we hoe ze daar terecht zijn gekomen? Nee, uh, ik werd verteld toen ik klein was... dat mijn grootvader ze daar had gezet. Maar <lacht> later heb ik begrepen dat dat niet zo was. Nee, maar waarom vindt u het zo mooi omdat het uh, heel bijzonder is dat uh, het natuur dat uh, zo heeft uh, ontwikkeld op dat gebied. Omdat je kan heel rond de Roeperij en je ziet nergens zo'n plek. Mm -hmm. Je ziet wel bergen, je heuvels, et cetera. Maar waar er allemaal van die rotsen op elkaar staan. En, en het geeft echt een gevoel alsof mensen dat... Uh, op elkaar hebben gezet, een beetje ja. een piramide. zoals Egypte een piramide heeft ja. heeft Aruba uh, voelt het als een soort formation. historie of zo. Het, het voelt als een stuk historie en en zit ook uh, Indiaanse tekens uh, in Er zijn bepaalde delen waar er uh, geulen zijn en uh, die lijken op grotten en waar er ook Indiaanse tekens ja. zijn. En Ging en, u daar naartoe als yogi, ja, als klein yogi? Ja, ja, het is ja? heel leuk, heel avontuurlijk. Ja, was u een avontuurlijk jongetje? Ja. Een avontuurlijk jongetje? Natuurlijk. Ja, ja? vertel eens. Ik ga u niet, nee, dat kan ik nee, niet doen. ze u... live radio. Ja. Maar was u een avontuurlijk jongetje? Ik, ik ben ooit op het programma van Rijman geweest. En ja. daar heb ik wel het een en ander over verteld. Nou, wij willen heel eventjes <laughs> weten, wat was er dan zo avontuurlijk? Ik spijbelde vaak. Ja? ja. Waarom? Ik vond naar school, school gaan niet zo leuk. En, en dus ik dacht van, uh, ik, ik verliet mijn woning wel. Mijn moeder dacht van, hij gaat uh, braaf naar school. <laughs> maar uh, dat uh, gebeurde niet elke keer. Maar wat deed u ik, dan? Nou, uh, het, het, de, de buurt en de, de wijk uh, exploreren. Andere leuke dingen dan in een bank zitten. Ja, ja. Is het zo dat uh, opgroeien op een eiland, Aruba is, heb ik begrepen, zo groot als Tessel ongeveer. Is dat speciaal? Is dat, is, is, doet dat iets met een de mens, denkt u? Ja, het is uh, een, een, een heel bijzonder, omdat uh, er een enorme verwevenheid is van uh, burgers met elkaar. En een en, buurbewoners en families en, en het hele volk uh, Waar merk je dat, dat kent aan? elkaar en er is een soort, stuk solidariteit. Um, Waar blijkt ik, dat dan uit? Nou, mijn persoonlijke ervaring. Uh, mijn vader was een politicus en uh, die is heel jong overleden op 51-jarige leeftijd. U was? En ik was vijf jaar. En um, in die tijd hadden uh, politici, uh, parlementslid, heette uh, de lid of statenlid hadden uh, geen bijzondere pensioenen of uh, bepaalde bezoldiging, uh, salaris, als ik het simpel mag zeggen. En uh, dus mijn moeder, die had uh, acht kinderen en ik was de jongste, en die stond plotseling uh, alleen met acht kinderen. En uh, de gemeenschap die uh, wel waardeerde wat mijn vader had betekend uh, voor Aruba, die kwamen bij elkaar en die hadden geld ingezameld, die hadden een woning uh, voor ons uh, gekocht. Oh ja? um, en, en, dus dat, uh, en dan kom je in zo'n wijk te wonen waar er een, een schooljuf is. Die, die kent ook de familie van de weduwe en acht kinderen. En die geeft bijzondere aandacht aan die stoute jongen van, van de familie. Krijgt bijles. En, en de politieman om de hoek, uh, die, die kent het verhaal ook. En die helpt uh, uh, ook om, uh, in de opvoeding. Want de moeder met acht kinderen, dat is ja. een hele uitdaging. En de, de hoofd van school, die, die, die kent het verhaal ook. En, nou, dat geeft je wel uh, een, een heel goed gevoel van solidariteit. En vooral als je achteraf ernaar kijkt. Want als je kind bent, dan vind je het alleen maar uh, bemoeizucht van de buurman of van de politieman of van de hoofdonderwijzer. Maar als je later er terug naar kijkt, dan zie je wel dat... dat veel ontsporing heeft uh, voorkomen. Mm -hmm. en, en Bij u zelf ook, zegt u dat al? Ja. ja, want was dat inderdaad iets wat op de loer lag? Ontsporing? Ja, als, als je spijbelde en, en je blijft twee weken van school af. En in deze moderne tijd, als uh, de uh, leraar van, uh, of de hoofd van school het niet opmerkt... omdat je maar een nummer bent tegenwoordig... maar die dan thuisbelt... en zegt van... Uh, Mike is niet op school geweest twee weken, is in het ziekenhuis of zo? Uh, dat, dat scheelt. En dat heb je tegenwoordig minder. Mm -hmm. En nou, dat waardering voor... Een gemeenschap die zo functioneert. Ja. Met die is betrokkenheid dat... is, is wel belangrijk. Want als we het hebben over het koninkrijk, dus groot het koninkrijk, ja. um, is het zo dat Arubanen anders zijn voor uw gevoel? Is dit iets typisch van Aruba? Het is iets typisch, denk ik, van kleine gemeenschappen. En Aruba is een kleine gemeenschap. Wat heel typisch is van Arubanen, is een bijzondere trots. Uh, en, en, en een soort uh, uh, aanhankelijkheid uh, aan het eiland. Uh, ik, ik heb nog een paar weken geleden... ook in het kader van 200 jaar Koninkrijk... Uh, logboeken gelezen van... Uh, Curaçao was het belangrijkste eiland. Aruba was niet zo significant. De hele kolonialistische tijdperk en slavernij... is Aruba een beetje ontgaan. Achteraf niet jammer. Uh, en, en dan lees je over... Uh, de Nederlandse regenten die uh, op Curaçao zaten... en die om de jaar naar Aruba moesten komen... om een beetje inventarisatie te nemen van de aantal geiten... en, en, en, en aantal ezels en, en, en mensen uh, die daar woonden. Gewoon een beetje uh, de, de inventarisatie van... dit is uh, toch ons vermogen ja. uh, en, en de verslagen daarvan was van, ja, dan moesten we naar zo'n eiland. En de zee tussen Curaçao en Aruba uh, was zo ruw. Dus uh, men keek tegenop die reis. En, en men kwam op het eiland, was dor, droog, was niks. En, en vergeleken met Curaçao, met al die plantages en al die rijkdom. En men trof wel een gemeenschap die bijzonder trots was. En de gemeenschap vond dat er niks moois was dan Aruba. En dat is nog steeds de Arubaanse bevolking. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, tot half negen ben ik in gesprek met de huidige premier van Aruba, Mike Eeman. En dat is aangezien dit weekend 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden wordt gevierd. En daarom hebben wij de hele week oud-premiers uit Nederland. En nu dus de huidige premier van Aruba te gast. En met allemaal bespreken we hun bijdrage aan het, aan het Koninkrijk. U bent de huidige premier dus van Aruba. We hebben een um, compilatie over u en uw land gemaakt. Een kleine hoor. Dank u wel. Minister-president Mike Eeman, geboren op Aruba en sinds vier jaar premier van dat land. Dit moet onze eerste signaal zijn van hier treedt een ander soort regering op, eentje die hier is gekomen om land en volk te dienen en niet om zichzelf op enige manier financieel, materieel te verbeteren. In tegenstelling tot zijn voorganger is hij overtuigd aanhanger van het koninkrijk. En hij gelooft in een moderne invulling van de relatie tussen Nederland en Aruba. De sfeer die er nu is binnen het koninkrijk is er heel lang niet geweest. En het is eentje van samenwerken, samen een nieuwe toekomst bouwen voor elk deel van het koninkrijk. En ik ben daar bijzonder trots op. Vorige week verwelkomde die koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Maar Aruba is ook de oudste broer... Met twee kleine broertjes. En ex-oudste broer weet ik het. Je moet je kleine broertjes altijd steunen. Lang leven de koningen, koningen! Viva Aruba! Mike Eeman, 52 jaar. jongste telg van een politieke dynastie. en huidig premier van Aruba. Ja. Het hoogtepunt van Willem-Alexander en Maxima. weet u dat nog? Wat vond u het leukst? Ja, het was uh, bijzonder mooi. Uh, het moment dat. Uh, zowel koning als koningin uh, de warmte kon aanvoeren. Van alle eilanden trouwens hoor. Uh, maar op Aruba had het een, een speciale uh, een dimensie. Uh, veel jongeren bij betrokken. We hebben uh, oud en nieuw heel uh, mooi verwoven in elkaar. Uh, want het is toch een, een nieuwe koninklijke echtpaar. Uh, uh, van een nieuwe generatie. Mm -hmm. Dus we wouden ook in ons programma uh, dat uitbeelden. Het was dus een, toch een ander programma als... Uh, Beatrix uh, op bezoek was. We hebben een, een nieuwe invulling aangegeven. Ja, heeft, u, ook, heeft u zich er ook mee bemoeid persoonlijk? Nou, ik heb uh, een, een beetje de grote lijn uitgezet. van het moet iets nieuws en jong zijn. Maar ik heb uh, zoveel uh, goede en creatieve mensen uh, die, ja. die werken. En die hebben wel um, daar heel duidelijk die vertaalslag gemaakt. Van het moet jong, nieuw ja, en zijn. Noem en eens iets wat eruit zijn. gekomen is. Wat ze gedaan nou, hebben. Heel, heel bijzonder was uh, het bezoek bij het voetbalveld. Met duizenden jongeren. Uh, ...waar langs uh, zowel de koning als de koningin konden lopen... ...om te kijken naar al het spel dat uh, gespeeld werd. Maar heel bijzonder was, uh, een avond hebben wij een oude uh, een fort Mijn uh, van Aruba... Dat, ...dat nooit eerder werd gebruikt voor een evenement. Mm -hmm. Dat hebben we helemaal mooi uh, en modern belicht. En we hebben een heel belangrijke Arubaanse artiesten gebracht. Maar niet alleen maar in de traditionele vorm... maar ook degene uh, die tegenwoordig uh, zo... Ja, oud en nieuw. Uh, oud en nieuw, ja, uh, samengebracht. Ja. En dat maar uh, maar ook die hier in Nederland weer bekend staan. Uh, en die waren allemaal op Aruba... samen met artiesten die we ook al op Aruba ja. hebben. En die hebben allemaal van het uh, oude traditie en cultuur... verbonden aan een nieuwe uh, elan, een nieuwe perspectief op het koninkrijk. En dat is wat zowel Aruba... als ook het uh, jonge koninkrijk ja. echtpaar uh, vertegenwoordigt. Ja, mooi symbolisch. Zijn er momenten dat, behalve dan bij dit bezoek... maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Koninginnedag... zijn er momenten dat u zich echt inderdaad heel erg onderdeel van het koninkrijk voelt? Ja, zeker op uh, Koninginnedag. Ja, uh, hoe ziet uw dag eruit dan? Nou, er zijn uh, spelen uh, op Aruba. Uh, maar er is ook een heel... Uh, Zeg, een, een belangrijk moment van, van, van bezinning. Even stilstaan. Um, want wat men misschien in Nederland uh, niet voldoende uh, soms beseft... is um, er is toch een heel lange geschiedenis tussen uh, de eilanden en, en Nederland. En, en ook lang niet altijd even leuk geweest niet even natuurlijk. Leuk. Soms is er ook veel politieke spanning en meningsverschil. Ja. Maar de bindende factor is altijd het koninklijke huis geweest. Um, die werd altijd gezien als boven de partijen staande... Uh, uh, en met altijd toch uh, het is ook zo mooi uh, als, als, uh, als haar majesteit toen uh, Beatrix een kerstboodschap heeft. Dat ook die verbindende waarde van. Uh, tolerantie en solidariteit en gemeenschapszin. Uh, dat uh, zo de gevoelens overbrug uh, ja, tussen u dan landen. Dat voelt je dan ook echt zo, dat je dan, bij elkaar hoort. Dan, dan voel je dat ook ja. en, en dan zie je ook dat de personaliteit uh, dat ook vertegenwoordigt. Ja. Die, die Unie en, en, en het gaat meer over menselijke waarden dan, dan over grenzen. Ja. Het gaat over, uh, Want u noemde net, het is ook lang niet altijd even leuk geweest, we ja. hebben natuurlijk een aantal jaar geleden, 2007 zeg ik even uit mijn hoofd, een kwestie gehad van een PVV-lid, in de tijd een PVV-lid, Hero Brinkman, die de Antillen een rovershol noemde. En die noemde de Aruba ook bij. U zit hier te knikken. U was toen nog geen premier. Maar raakte u dat nou persoonlijk? Uiteraard. Elke keer als er uh, zo, uh, uh, zulke uitspraken zijn over, over de eilanden... raakt het ons dat. Dan is dat een gesprek thuis? Nou ja, ik moet wel zeggen dat uh, we uh, op verschillende manieren reageren. Uh, uh, uh, misschien is dat onze grootste bijdrage aan het Koninkrijk, waar u eerst naar vroeg... Ja. Um, de benadering waarmee uh, uh, wij uh, ook gekozen zijn... is een van... Um waarom zijn die uitspraken en niet zo direct boos worden over de uitspraak... maar wat is de reden achter zo'n uitspraak? En wat heel duidelijk is, dat er toch problemen zijn binnen het Koninkrijk... waar ook Nederland constant mee worstelt, probleemjongeren uit bepaalde eilanden. Dus u uh, heeft er dan best begrip voor eigenlijk? We uh, hebben begrip voor het feit dat dit een ongemak creëert... dat ook kiezers richting politicus, politici in Nederland kijken van uh, wat, wat doen jullie hiermee... En uh, in plaats van dan op zo'n toch ongenuanceerde uitspraak uh, negatief te reageren. Is de grote bijdrage die ik denk van, van, van Aruba en van mij. Is van uh, laten we even analyseren waarom het komt. En wat zouden we uh, op lange termijn hieraan ja. kunnen doen. Ja. En de antwoord daarop is we moeten weer zoeken naar een gemeenschappelijke factor waarom we bij elkaar uh, samen moeten blijven en wat die nieuwe invulling moet zijn. Ja, En dat, daar bent u zo mee bezig. Hè? Daar die, zijn we zo mee bezig. Met die, ja. he, die samenwerking waar u ook over Correct. vertelde... en dat u als een soort bindmiddel wil zijn... ook tussen, tussen Nederland, Europa en uh, Zuid-Amerika. Correct. Ja. Um, u bent nu degene, u bent nu de premier. U kunt nu daadwerkelijk uw stempel drukken. Hè? Iets doen aan het ja. aan, aan verbeteren. Um, u komt uit een politieke dynastie, vader... Broer, die heeft er een heleboel jaar gezeten. Grootvader. Grootvader, niet niks. U zei het al, ja eigenlijk werd ik, word ik wakker met de politiek. Um, doet u iets heel bewust anders dan degene voor u van die dynastie? Uw broer heeft daar tien jaar gezeten. Bijvoorbeeld. U moet lachen om die vraag. Waarom? <laughs> Omdat het altijd een moeilijke vraag is om te zeggen... dat je iets anders doet uh, dan ja. uh, je voorouders of... Uh, ik denk dat wat je doet is uh, je zoekt wat uh, je meest heeft geraakt van uh, wat zij hebben gedaan en, en, en probeert dat in, in, in eigen karakter te verweven. Ja, wat is uw karakter uh, dan? En ik, ik Kijk, mijn, mijn grootvader was een, een hele sterke uh, politieke leider... met een sterke visie en een enorme drive van daar moet Aruba naartoe. Hij was ook de oprichter van het hele gedachte... van een afzonderlijke status voor Aruba. Hij had een hele sterke ja. visie. Mijn Heeft hij dat 27 jaar geleden voor elkaar gekregen? Nou... Uh, de opvolgers van, van, van de gedachten. Hij was degene. Hij was die die dat... in het in begin van ja. de vorige eeuw. Ja, die uiteraard, da dat is natuurlijk veel korter ja. geleden. Ja. Ja. Die daarmee was begonnen en hij had die visie. Um, mijn, grootvader was, mijn vader was meer een volksdienaar. Die besteden ze een hele dag aan mensen helpen, steunen. Een beetje als in, in, in de, preis, de tijd van de pretors. Mensen met een beetje juridische achtergrond... Uh, die mensen minst bedeelden in de gemeenschap... steunde in hun, hun, hun, in de, ja, het, het, hun rechten uh, en... Mijn broer had uh, weer iets meer van mijn grootvader. Sterke leider, duidelijke visie. Uh, en dan zijn we bij u. Dan zijn <laughs> en, en ik uh, probeer uh, dan uh, uh, die twee... Uh, bij elkaar te brengen. Een heel duidelijke visie te hebben. En, en, en ook energie uh, investeren. In, in een richting zetten. Voor, voor ons land. Ja. En, en mensen erbij betrekken. En inspireren om daarin te geloven. Ja, maak dat dus concreet. Want dat en, zijn hele mooie prachtige woorden. En maar... dat tegelijkertijd ook met, met dat. Wat, wat wij enorm van mijn vader aanspreekt. Is dat dichtbij mensen zijn. En proberen. Uh, niet alleen in het algemeen. Maar ook voor de individu. Een, een verschil ja. te maken in hun leven. Dus dichtbij, wat dan? Hoe dan? Bij wie? Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik werk heel hard vijf dagen in de week... Uh, op kantoor met landzaken. En de hele zaterdag besteed ik aan individuele uh, gevallen... van burgers die, die bij mij komen om te praten over hun persoonlijke problemen. Ja. Noem eens en, en iemand die u, u onlangs sprak, wat u nou, bijgebleven is. Ik, ik, ik zal geen uh, namen noemen, nee, dat want hoeft dat niet. zijn uh, heel privé. Nee, dat maar, begrijp ik. Maar mensen met, die werkloos zijn, of een sociaal probleem... of een heel erg zieke kind hebben. Uh, um, die, die dat soort uh, uh, uitdagingen waarvoor soms de, de diensten... en, en, en alle overheidsdepartementen uh, um, niet een antwoord op hebben. En wat, doet u, wat kunt u dan betekenen voor ze? Want als, als, als het departement geen antwoord heeft... dan gaan ze te raden bij de premier. Ja. Maar dan moet de premier toch zorgen dat dat wel degelijk wordt geregeld? Dat, dat heeft twee belangrijke uh, effecten. Eén, uh, dan probeer je in die individuele geval toch een deur te openen... en toch een, een oplossing te vinden. Maar tegelijkertijd maakt het je uh, heel bewust van... Um, want in de politiek ben je soms met zulke grote dingen bezig en je kan helemaal uh, um, onder indruk raken van jezelf van uh, oh ik doe het mooi en, en dit soort gesprekken met uh, burgers uh, waar je toch heel duidelijk ziet dat niet alles direct vertaald in een betere kwaliteit voor, voor de burger er zijn nog veel problemen en mensen hebben uitdagingen dat houd je wel uh, met twee benen op de grond. Nou, maar dat begrijp ik. Dus dan krijgt u hè, van dichtbij het, hoe, hoe het zit. En dan denkt u toch, die wet moet veranderd Of die, die structuur van die zorg. Of, u bent nu toch degene die het kan veranderen samen met het parlement. Correct. En dat doen we dan ook. Ja. En als het uh, een... een... Een, een algemeen pensioen is... Uh, want we hadden op Aruba... een hele lange tijd dat mensen alleen maar... Uh, 75% van de gemeenschap had... alleen maar een AOV, dus een... Uh, ouderdomspensioen, maar geen... Uh, algemeen pensioen, tweede pijler zoals men mm -hmm. in Nederland kent. En dan zie je mensen die... Uh, de pensioenleeftijd uh, bereiken... en alleen maar met die pensioen... Uh, dat is niet toereikend. Nee. En, dan, en dus dan... denkt u, er moet wat gebeuren. Er moet wat gebeuren en dan ja. gaat u aan de slag. Ja. Zijn er dingen waarvan u denkt, ja, mijn, mijn opa, mijn, mijn vader, mijn broer... waarvan u denkt, ja, dat kan ik gewoon niet zo goed? Veel. Doe eens iets. Nou, kijk, het zijn toch mensen die... die mijn grootvader heeft... heeft uh, is een beetje George Washington geweest. Uh, die heeft op een dorre eiland... Uh, waar eigenlijk... Uh, je niet zou verwachten dat iemand de visie of pretentie zou hebben van dit eiland. Uh, moet een zelfstandig eiland worden, met relatie met koninkrijk. Uh, een visie die tegenwoordig uh, heel logisch lijkt. Uh, omdat we nu uh, veel meer potentieel hebben. Het is een ontwikkeld eiland. Maar geplaatst in 1920. Uh, een dorre eiland met een kleine gemeenschap en, en, en maar dorpen. Mm -hmm. en, en die toch die pretentie heeft nou hij had echt visie. Ja, het is een enorme visie om, om, om te geloven en de overtuiging te hebben ja. van daar moeten we naartoe ja. en, en dat te kunnen invullen. De, de aparte status die wij uh, vandaag hebben, de status, die structuur, daar heeft mijn grootvader ja. in 1920 bijna heel specifiek zo over gesproken. Ja, u bewondert hem. Uh, en, en mijn vader die daarna ook in rondtafelconferenties... Uh, moties heeft ingediend met, met die bewoordingen een afzonderlijke status... Uh, voor zo'n eiland, mm -hmm. toen misschien met 30.000 40 of 40.000 inwoners. En zegt u, want mijn vraag was, wat kan ik niet zo goed? Nou, ik, ik, ik, ik denk niet. Ik, ik, uh, ik werk al dag aan een visie hebben uh, voor ons eiland... maar zo een verziende visie en zo een overtuiging... Uh, of was het toen moet ik... ook meer te veranderen dan nu? Nou, ik denk dat we constant uh, um, uitdaging hebben en, en er veel veranderingskansen zijn. En daar werken we aan. Maar ik, ik vind het wel heel bijzonder dat. Uh, en, en ik denk dat dat ook het bijzonder is van iedereen die bij het geboorte heeft gestaan van, van naties en landen. Dat, dat mensen die diepgang en vooruitzichten hebben gehad en overtuiging, dat, dat is bewonderenswaardig. En zou u uiteindelijk los willen, helemaal los? Nee. Nee? Nee, het is een klein eiland. En als je kijkt naar... Als je helemaal los... Je wordt helemaal onafhankelijk. En, en, en dan kom je heel snel tot de realisatie. Van ja maar defensie. dat kan ik niet alleen. Uh, buitenlandse betrekkingen. Ik kan niet betalen voor een ambassade. In elk belangrijk deel uh, van de wereld. Het nee. rechtszekerheid waarborgen. Zoals de ja. toegang. U bent tot, tot de hoge raad. En dan zal het een beetje zonde van de tijd zijn. Om dan helemaal onafhankelijk te worden. En dan weer terug te komen. En te denken het kan niet. Om te zoeken nee. naar een partner. Die je dan die uh, waarborgen kunt ja. bieden. Dus. Zijn Als je dat eerder inziet, dan hoef je die weg niet te bewandelen. U bent nu de vierde in lijn hè? Uh, van de familie, ja. van de dynastie. Komt er een opvolger? Er zijn veel opvolgers. Die hoeven niet de naam Eman te hebben. Uh, er, nee, zijn genoeg Eman, zijn? er zijn genoeg Eman die, die uh, een veel belangstelling hebben en u uh, dat? voor de politiek. En hoopt u dat? Ja, en, en mijn, mijn, mijn, mijn familie toen ik in de politiek ging... die hadden het niet geadviseerd... omdat wij het met veel uh, intensiteit doen. Het is een beetje opoffering uh, aan, aan, aan de politiek. En, uh, maar ik denk wel dat het een hele nobele uh, taak is. En u hoopt dat het er een eenman wordt, neem ik aan dan toch... Nee, niet per se. Het moet, als, als wij maar uh, goede mensen hebben... die, die uh, in, in dit positie altijd weten dat het uiteindelijk uh, gaat om land en volk te dienen. Het koninkrijk der Nederlanden. En Aruba. En Aruba. Hoort erbij, hoor. Uiteraard. 200 jaar koninkrijk. En dit, uh, dit weekend feest... Ik hoop dat u een hele leuke dag zult hebben. En uh, dat het een beetje beter weer wordt. Bijzonder dank. En, uh, we hebben geprobeerd het beter weer te brengen. Ja. Zo nu en dan zie ik het zonnetje. Ja, dus, dat, uh... dat komt omdat u er bent, denk ik. Dank u ja. wel voor uw komst. Hartelijk en leuk dank. dat u er was. Dank voor de uitnodiging. Morgen in, uh, in Twee Dingen van Max praat mijn collega Els de Bruin... in deze serie over 200 jaar Koninkrijk. Met oud-premier Piet de Jong. Hij was premier uh, heel erg lang geleden. 1967 tot 1971. En... Um, Dank u wel, Mike Eeman. En, uh, ik hoop dat u een leuke tijd heeft hier. Dank voor nu gaan we naar, uh, ja, naar langs de lijn, want er is uh, voetbal. Ajax speelt vanavond tegen Barcelona, een wedstrijd in de Champions League. Maar er is eerst nieuws met Kees Groot. Dit is Radio 1. Door een storing zijn er problemen met de uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3. Er zijn haperingen in het beeld. Op Nederland 3 ging het beeld korte tijd op zwart. Nederland 1 is de uitzending enige tijd gestaakt... maar het 8-uur journaal ging met haperingen wel gewoon door. De verwachting is dat er nog ruime tijd storingen zullen zijn. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is. De voetbalwedstrijd Ajax-Barcelona is storingsvrij te zien via NOS.nl... en natuurlijk te beluisteren op Radio 1. De PvdA in de Tweede Kamer verzet zich niet meer... tegen de doelstelling van staatssecretaris Teve... om jaarlijks 4000 illegalen op te pakken... De partij legt zich neer bij de uitleg van de staatssecretaris dat hij zich vooral richt op illegale die een crimineel verleden hebben of overlast veroorzaken. En de aardbevingen in Groningen kunnen krachtiger worden dan ze tot nu toe zijn geweest. 4,5 of zelfs 6,0 op de schaal van Richter wordt niet meer uitgesloten. Dat blijkt uit e-mails tussen allerlei betrokken instanties. Minister Kamp heeft het advies gekregen om zo snel als realistisch mogelijk is de gasproductie te verlagen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS Radio langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond, een extra langs de lijn in verband met Champions League voetbal. We zijn er tot 11 uur vanavond. En over een kwartiertje begint in de arena Ajax tegen Barcelona. Ajax moet minimaal gelijk spelen om de kans op de tweede plaats in de pool in eigen hand te houden. Die tweede plaats volstaat om deel te nemen aan de knock fase van de Champions League na de winterstop. En verder volgen we natuurlijk alle andere wedstrijden in de Champions League. En praten we hier in de studio met de analyticus Mark van Hinten. Maar we beginnen in de arena in Amsterdam bij Frank de Boer, de trainer van Ajax. U hoort hem in gesprek met Jack van Gelder. Frank de Boer, er wordt gesproken, er wordt gefluisterd. Men heeft het over wellicht een historische avond. Ja, laten we het hopen. Het zou mooi zijn. Want dat leeft een beetje. Van als het vanavond gebeurt, dat zou geweldig zijn voor Ajax, voor het Nederlands voetbal, voor het zelfvertrouwen. Is het reëel om het te hopen? Ja, kijk, ik denk dat als we ons eigen niveau halen, zoals de laatste drie wedstrijden. Of, of dat reëel, het hangt ook natuurlijk van Barcelona of die uh, super tof zijn. Maar dan kunnen we het Barcelona best lastig maken, daar ben ik van overtuigd. En dan moet je een beetje geluk hebben. Dus laten we hopen dat de spelers uh, hun niveau halen, zoals de laatste drie wedstrijden. Ja, want daar haal je het zelfvertrouwen uit, hè? uit die laatste drie ontmoetingen. Ja, gewoon hè? ook de, de kansen die we weggeven eigenlijk bijna niet. Dus ja, de, daar moet je al vasthouden. Je, je domineert. Nou, tegen Barcelona zullen zij ook bij fase domineren, maar dat moeten wij ook zeker doen. En uh, met de steun van het publiek, uh, ja, hopelijk wordt het dan een mooie avond. Er zijn een heleboel mensen, ondanks het feit dat er een heleboel natuurlijk voor Ajax zijn. Maar ook mensen die gewoon onpartijdig zijn. Die hadden gehoopt op Messi, jij niet hè? Nee, Messi kan uit het niets het verschil maken, laat dat duidelijk zijn. Maar dat kan Neymar ook, Fabricas ook, Pedro ook. Ze zijn allemaal op en top internationaal. Dus we zullen ook heel wakker moeten zijn bij deze mensen. De wedstrijd in Barcelona gaf enige hoop. Met name in de fase in de eerste helft, waarin jullie eigen spel konden spelen. Wat kansjes kregen? Ja, we hebben toen twee kansen gehad. Zij hebben ook twee kansen gehad. En zij scoren zeg maar, uit een dood spelmoment. Nou, dat was jammer. Uh, alleen de tweede helft zie je dan uh, één, uh, of, of eigenlijk twee opletterdheden. Uh, Eén staat 3-0-8 en dan is de wedstrijd gespeeld. En dan krijg je nog zelf wel nog een penalty en nog een paar leuke mogelijkheden. Maar ja, dat uh, mag niet op dit niveau, want dan zie je dat het wordt afgestraft. Je mist een aantal mensen, net zoals Barcelona. Uh, die hebben een wat bredere selectie. In hoeverre telt het heel zwaar voor jou? Wat zien de jongens in zonder die bij Natuurlijk nou, zijn, uh, zijn er nog steeds jonge jongens, maar het zijn wel mijn uh, meest ervaren spelers. Dus uh, dat is zeker een gemis. Heb je lang getwijfeld over de invulling van de spitspositie? Nee, want ik was uh, de snelheid met mijn middenveld. Uh, ik vind dat een heel belangrijk uh, uh, punt voor het team. En, en dat loopt goed en daar wil ik uh, weinig in veranderen. Ik bedoel Serrero Blind en, en Klaassen. En uh, Hoese, is, uh, is de man die het nu moet gaan bewijzen? Of? Mag je dat al van hem verwachten, met weinig speelminuten die hij heeft gehad? Hij moet gewoon zijn stink de best doen. En, dan moet, en als hij het niet doet, moeten anderen het doen. Dat zei Frank de Boer. En dan gaan we maar echt meteen door naar de Arena, naar die Houtkamp en Bas Tichler. Uh, Bas, de jong en Sikterson ontbreken dus. En Hoessen in de spits. Uh, had jij het verwacht? Jawel, omdat uh, dat het elftal is wat afgelopen zaterdag speelde. Het elftal waar Frank de Boer ook wel het gevoel van heeft dat het moet kunnen spelen op de manier zoals hij het wil. Waarbij je toch, dat klinkt misschien gekkers tegen Barcelona speelt, de tegenstander probeert onder druk te zetten. Uh, een andere optie zou natuurlijk zijn geweest om een spits in te zetten die geen spits is. Namelijk een middenvelder. Denk aan Sheun of aan Fiche. Dan zou je nog wel wat meer mensen kunnen verzinnen. Uh -huh. Dat zou dan een beetje de Manchester City variant zijn. Uh, weet je nog? Dat ze... Tegen de Engelsen zo goed speelde met Eriksen toen in de spits. Maar hij heeft hiervoor gekozen en daarmee geeft hij, omdat het hele elftal er precies zo uitziet als de afgelopen wedstrijd tegen Heracles. Geeft hij ook wel het elftal vertrouwen. Met absentie van nou ja, de twee die daar dus hadden kunnen spelen, die jonge Schichtelson. En zegt dus, uh, laat het dan maar zien. Ja, um, dan Barcelona en die uh, Lionel Messi ontbreekt natuurlijk, maar er ontbreken er veel meer hè? Ja. Victor Valdez, de keeper is er niet bij. Uh, Adriano, Dani Alves, Jordi Alba, allemaal verdedigers. Afalai is er natuurlijk niet bij. Uh, en uh, dan is ook nog Alexis Sanchez geschorst. Maar ja, als je dan toch nog naar het elftal kijkt. Je, je moet er bijna om lachen, want dat is zo'n beerelftal Dan verdacht je van de voorroede met Pedro, met Fabregas en Neymar. En het middenveld met Xavi, Iniesta en Alex Song. Ja, dat zijn gewoon allemaal topspelers. Pujol natuurlijk achterin met Mascherano, Piqué en Montoya. En de tweede keeper, José Manuel Pinto, is ook geen uh, hele slechte. De 250ste Europese wedstrijd. Overigens opvallend uh, dat er zoveel Spanjaarden naar Amsterdam zijn gekomen. Supporters dan. 2500 maar liefst. En uh, ja, de, de trouwe aanhang van de Catalanen staat niet echt bekend dat ze naar uitwedstrijden gaat. Maar hier dachten ze van, nou laten we ze gezellig een uh, paar dagen Amsterdam doen. Nou, ze zijn hier. Uh, ja, wat kun je nog zeggen? Barcelona ongeslagen. 18 wedstrijden onder Martino, de trainer. Gerardo Martino, de Argentijn, ongeslagen. En dat willen ze vast wel vasthouden. En uh, ja, iedereen uh, is nu zo'n beetje optimistisch over Ajax. Dat ze misschien wel een puntje gaan pakken. Maar ik zei het net al, dat team met Neymar, met Fabricas en Pedro voorin. Dat is gewoon een elftal. Ja, Bas, uh, Frank de Boer is natuurlijk heel positief. Dat is ook echt uh, de coach. Positief denken. Uh, of gelooft hij er echt in? Ja, weet je, <laughs> geloof jij er echt in? Uh, nee, maar ja, uh, nee, het, het blijft voetbal, hè? Dat is het. En uh, weet je, als wij zeg maar, voor het gemak even met het Nederlands elftal tegen een land als Finland spelen. dan zeggen we altijd van tevoren: als je er tien keer tegen speelt, win je er negen. Maar die tiende komt ook. En dat geldt ook voor Ajax tegen Barcelona. Maar eh, dan moet je maar hopen dat vandaag de uitzondering op de regel is. Onder normale omstandigheden is Barcelona zelf zonder Messi en Valdes en Alves en Alba en Sanchez en Theo. En je kan nog even doorgaan. Eh, te sterk. Want ja, en die heeft dat net opgenoemd. Dan staan er nog wel wat aardige namen. Maar normaal gesproken is niet altijd wat er gebeurt. En je zal je er altijd aan vast moeten houden. Ajax heeft echt, dat hoorden we net in dat gesprekje met Jack, goede fase gespeeld in die wedstrijd in Spanje. Heeft toen het nog 0-0 stond uh, eigenlijk de voornaamste kansen gekregen in die wedstrijd. En werd toen in de luren gelegd of misschien deden ze dat zelf wel door via Duarte toen. Een hele domme overtreding te maken. Onnodig op 20 meter van het doel. Dat leverde een vrij schop op die Messi toen binnenschoot. En toen was het wel een beetje klaar. Um, Duarte trouwens, dat had ik eigenlijk nog niet gezegd, is weer terug in de selectie nadat hij lang geblesseerd is geweest. En die zit op de bank. Ik herhaal, die zit op de bank. Wat, uh, <lacht> Voor de mensen die denken dat het al zondag is, nou nee. Maar dat doen ze ook hier. Ja. Uh, bon oh, en dak open. Dak open, bomvol. En uh, ik zag net een. Uh, je hebt natuurlijk heel veel opvallende mensen die hier zijn. Nou, Ronald Koeman is er. Dat is redelijk opvallend als Fijner Trainer. Maar met, natuurlijk niet met zijn Barcelona achtergrond op uitnodiging van Johan Kruijf. Maar ik zag net een klein manneke voorbij schuiven. Ik denk, wie is dat ook alweer? Albert Ferrer, uh, dat is een ex voetballer van uh, het grote Barcelona, zeg maar. Maar die is ook nog trainer geweest bij Vitesse. Vitesse ja. En die is nu. Uh, is hij uh, radiocommentator bij de Catalaanse radio? Hij heeft zich genesteld op de perstribune. En deze uh, Spanjaard en alle andere Spanjaarden kijken hun ogen nu uit. Want zo'n 50.000 mensen hebben een vlaggetje in hun handen gekregen, en zwaaien daarmee van links naar rechts. En dat is uh, toch altijd wel een koddig gezicht om dat te zien. Ja, wij zijn eraan gewend. Maar de buitenlanders gaan weer met camera's en alles in de weer om dit uh, op te nemen. Want natuurlijk zit de arena weer stampen stap vol. En dan heb je nog een Even vraag voor wie die is, Barcelona of Ajax? Uh, ik heb er net niet gesproken, maar ik, uh, ik, denk dat die, uh, ik denk echt dat hij voor uh, Barcelona is. Dat is wel uh, logisch. <laughs> logisch. Oh. <laughs> Oké, okay, we spreken jullie over een uh, minuut of zes, zeven. Uh, Mark van Intem is uh, hier in de studio aangeschoven. Uh, ja, uh, we horen Frank de Boer, die heeft er hoop op. Heb jij er hoop op? Nee, maar goed, ik snap hem wel. Je moet natuurlijk als coach altijd uh, proberen je manschap uh, te motiveren... Hè, en het naar buiten toe uh, zo te brengen... is volgens mij in deze situatie heel verstandig. Ja, Ajax moet uh, volgens de boer altijd dominant spelen. Kan dat tegen Barcelona? Ja, dat kan wel. En uh, wat hij daarmee bedoelt is bijvoorbeeld... Uh, vroeg druk zetten, proberen Barcelona onder, uh, onder dwang uh, fouten te laten maken. Nou ja, dat is uh, dominant spelen. Kijk, in balbezit zullen ze natuurlijk... Um, uh, hetzelfde proberen uh, als Barcelona uh, in het positiespel. Maar goed, daar is Barcelona wel een paar klassen beter in. Denk ik. Ja, en Ajax wil altijd aanvallen. Kan dat tegen dit Barcelona? Ja, ze zullen wel moeten. Dan word je meteen om je oren geslagen. Hè? Ja, ze zullen wel moeten. Maar ze hebben ook niet uh, de kwaliteit, vind ik... om uh, 90 minuten lang voor het doel te gaan hangen... en dan maar hopen op een countertje. Want daar is dit Ajax gewoon nog uh, niet ver genoeg voor. Dus ik denk dat je dan uh, de juiste keuze maakt. Als je zegt, van: we gaan vandaag in ieder geval lekker voetballen... Uh, proberen Barcelona onder druk te zetten... en er publiek van maken. Ja, Barcelona, uh, ik geloof zelfs nog nooit uh, officieel in uh, Champions League in, uh, of, of Europa Cup in, uh, in Amsterdam geweest... Um en dan zonder Messi. Dat is teleurstellend natuurlijk. Ja, dat is wel verschrikkelijk jammer. Vooral voor het publiek. Maar ook voor de spelers van Ajax zelf. Ik kan me voorstellen dat je na het flight zo snel mogelijk naar Messi sprint. Dat het helemaal leuk is om te winnen van een Barcelona zonder Messi. Nou ja, inderdaad. Als je dat kan zeggen op je cv. Als dat er staat dat je van Barcelona hebt gewonnen met Messi. Dat is natuurlijk nog tien keer mooier dan zonder. Neymar, is die al een hoofdrol toe? Hij zal wel moeten nu. Hij zal wel moeten. Zeker nu Messi geblesseerd is. Kijk, ik. Ik denk dat het altijd zo zal blijven dat hij in de schaduw staat van, van Messi. Omdat hij gewoon ook al even bewezen, ook dit seizoen, dat hij beter is dan Neymar. Maar goed, dit zijn ideale mogelijkheden voor hem om zichzelf te profileren, ja. ja. Er zijn vanavond nog veel meer wedstrijden in deze ronde van de Champions League. We gaan naar het matchcenter. Arman Afsaroglu. Uh, Arman, wat is de belangrijkste wedstrijd verder? Nou, in eerste instantie natuurlijk de Anderwest in de pool van Ajax. En die gaat uh, op Glasgow, op, op Celtic Park tussen Celtic en AC Milan. En uh, AC Milan gaat uh, door een hele moeilijke fase in de eigen competitie in Italië. Hij staat op een dertiende plaats. hele teleurstellende seizoenstart. En Celtic doet het juist uh, goed in Europa. Want van de 26 Champions League wedstrijd in eigen huis verloor Celtic er maar vier... Dus het zal uh, nog best lastig worden voor AC Milan om daar in Glasgow te winnen. Ik denk dat Ajax daar uh, hoopt op een gelijkspel. En als dat zo is, dan zal Ajax het uh, over twee weken in eigen hand kunnen houden. Plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League tegen Milan. Als Milan wint van Celtic en Ajax haalt geen punt vandaag tegen Barcelona... dan is het ligt over. Ajax eruit. Ja. Dan is het al over inderdaad. En verder nog een hele leuke wedstrijd in uh, een andere pool. Pool F. En die gaat tussen uh, Borussia Dortmund en Napoli. En dat is ook wel een wedstrijd waar veel druk op staat. Vooral voor Borussia Dortmund. Want die verloren afgelopen weekend nog thuis. Met 3-0 van Bayern München. En uh, daar staat dus nogal wat druk op. En als Dortmund verliest van Napoli. dan is het gewoon uitgeschakeld in de Champions League. De verliezend finalist van uh, vorig jaar. Dus Dortmund moet winnen. En uh, nou ja, we gaan zien of dat lukt. andere wedstrijd in die pool is overigens ook wel leuk. Arsenal tegen Olympique Marseille. Ja. Eén wedstrijd is al gespeeld. Die tussen FC Zeenet en Atletico Madrid. En die eindigde in 1-1. Heeft dat nog gevolgen? Nou, nah, niet veel, want Madrid, die is al geplaatst, won tot nu toe alles. heeft 13 punten uit vijf wedstrijden. Zenit staat tweede. Alleen Porto zal wel blij zijn met die uitslag, denk ik. Want die ploeg staat op de derde plaats in die pool. En door dat gelijke spel van Zenit is er opeens veel meer kans voor Porto... om door te gaan naar de volgende ronde. Arman, we horen jou later in deze uitzending. Laten we eens naar de Arena gaan, want ze staan klaar, hè? Bas en Andy ook. Ja, wij staan er ook klaar voor. mooi eerbetoon richting de Filipijnen. Zowel in het... Filipijns uh, als in het Engels. You are not alone, Philippines. Een uh, groot uh, geldbedrag zal er door de UEFA worden geschonken. Richting de Filipijnen na de afschuwelijke ramp die daar is. Maar het wordt wel een beetje druk op zo'n veld. Uh, met uh, you are not alone, Philippines. Uh, er ligt een spandoek en er ligt een spandoek no to racism. En over een paar jaar ligt het hele veld vol, denk ik, met allerlei toestanden. Maar dat wordt er zo dadelijk afgehaald, want dan gaan we voetballen. En voetballen, dat zal Ajax moeten doen. Een hele lastige wedstrijd tegen FC Barcelona. De tweede keer ooit in een officiële wedstrijd. De eerste keer in Amsterdam. De eerste keer dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten was eerder dit jaar. De 4-0 in Barcelona. Tegen Barcelona, voor Barcelona. Met drie keer Messi... En uh, dat betekende een uh, aardige overwinning voor uh, Barcelona. En nu moet Ajax gewoon proberen, maar wat is gewoon, gewoon proberen een punt te pakken. En uh, dat moet dan in de eigen arena onder luide steun van de 50.000 mensen die hier aanwezig zijn. Maar dat het moeilijk wordt, dat is een uh, ding dat zeker is. Ja, uh, zo is het. Terwijl nu alle spandoeken weerkeurig worden opgevouwen. En de aanvoerders uh, de scheidsrechter wat handjes geven. Dat zijn dus mooi Sander en... Ja, hier staat Fabricas. maar het is natuurlijk Pujol. Pujol ja. En uh, die heeft daar voetdersband weer onder zijn arm. Nou was er van tevoren wat onduidelijkheid. Zou hij nou links of rechtsback gaan spelen, Pujol? Maar hij gaat echt aan de rechterkant spelen. En dat betekent dat Montoya, die we dan eigenlijk aan die kant hadden verwacht, nu linksback is. In het elftal van Barcelona, waar we de namen inmiddels van hebben gehoord. Maar dat Pujol er weer eens bij is, dat is ook niet zomaar meer een vanzelfsprekendheid tegenwoordig. Messi dus niet, dat is jammer. Daar is het genoeg over gezegd. En Ajax maar. In deze vijfde wedstrijd van de Champions League op jacht. Naar iets waarvan we nog niet precies weten wat het gaat zijn. Maar waarvan we dan maar hopen voor het Nederlandse voetbal dat het een puntje is. In de wetenschap dat Ajax natuurlijk van Celtic een keer won en verloor. En eigenlijk voor je gevoel misschien wel twee keer had moeten winnen. Tegen Milan hier gelijk speelde en eigenlijk voor je gevoel misschien wel had moeten winnen. Want zou Ajax nu na vier wedstrijden negen punten hebben gehad. Dan had eigenlijk niemand er wat van mogen zeggen. Maar de werkelijkheid is een klein tikje anders. Want het zijn er geen negen maar vier. En dat betekent dat Ajax maar moet hopen dat het nog in de buurt blijft. Komt, kiest u maar. Van de tweede plek in deze pool. Bal ligt op de stip. Er gaat afgetrapt worden door Hoessen en Klaassen. Dat zijn toch mensen die we er ook niet meteen hadden verwacht voor deze confrontatie. Laten we zeggen vier maanden geleden. Ze hebben de wedstrijd in gang gezet naar blind controleur op het middenveld. Hadden we drie maanden geleden ook niet verwacht. Veldman aan de bal hadden we drie maanden geleden ook niet verwacht. En zo geeft dat eigenlijk maar aan dat Ajax ook door blessure is. Maar omdat ook een elftal nou eenmaal in ontwikkeling is. Plotseling toch andere contouren krijgt als dat we hadden zien aankomen aan het begin van het seizoen. De wedstrijd in gang gezet. Ajax in balbezit na 20 seconden. Met Joel Veldman die de bal aangespeeld kreeg van de aanvoerder van Ajax. zander. voor de tweede keer uitgeroepen tot uh, Finns voetballer van het jaar. Maar balverlies eventjes van Van Rijn die niet op stond te letten. Het heeft geen gevolgen want Ajax heeft alweer overgenomen. Via Klaassen, Schöne en Van Rijn. Van Rijn bal even terug. Maar Van Rijn maakt een overtreding. Stond weer even niet op te letten. Had een stapje naar voren moeten doen dan had hij in balbezit gekomen. Nu was hij net iets te laat en maakte een kleine overtreding. En uh, die overtreding was op uh, Neymar. De man overgekomen van FC Santos. En een zesjarig contract voor heel veel geld tekende bij Barcelona. Nog niet gescoord in de Champions League. Maar uh, daar is hij wel, uh, fit hij zelf aan toe. Laten we hopen dat dat in een andere wedstrijd is dan deze. Uh, bal over de zijlijn gegaan. Barcelona in balbezit met Neymar. De eerste contouren van het aanvalspel van Barcelona zijn al duidelijk. Fabricas is dus de spits vandaag. Neymar en Pedro komen vanaf de zijkant. Maar met nadruk komen vanaf de zijkant. Want meteen bij met de eerste keer dat de bal achterin bij Barcelona klaar ligt voor een diepe bal. Kwam hij vanaf de zijkant naar binnen toe. Terwijl Fabricas uitwaaide naar de buitenkant. En als alles loopt en in beweging is, is dat wel nou eenmaal lastiger te verdedigen dan wanneer het stilstaat. Kortom, dan gaat Ajax de handen nog vol aan krijgen. Veldman opent, terwijl Barcelona met uh, vijf man op de Ajax-helft staat. Maar de opening is goed naar Boilers Die kan meters maken. Nou behoorlijk ook zelfs. Daar is Fischer aan speelbaar aan de linkerkant. De bal gaat naar het centrum, met een gelukje voor de voeten van Klaassen. En een 1 2 met uh, Schöne behoort tot de mogelijkheden. Maar Schöne geeft hem de bal niet terug raakt al verstrikt in het web dat Song heet. En is de bal dan onherroepelijk kwijt. Even verderop een duel tussen Neymar en Van Rijn. Waarbij Neymar wel heel makkelijk naar de grond gaat. Van Rijn het duel wint. Een ingooi mag nemen. Klaas en de bal vanaf de rechterkant gaat voorzetten. Maar net op het allerlaatst door Montoya. Nee, Mascherano is dat van de bal wordt gezet. En zo krijgt Barcelona de bal weer terug. Ja, het zijn uh, kleine mogelijkheden die uh, benut moet worden. Goede ingeef van Van Rijn. Dan even een oneffenheidje. Uh, nu is het gewoon een hensbal natuurlijk, ja, want uh, de bal wordt in de handen genomen door Fabregas. en uh, want hij denkt dat hij een uh, overtreding meekrijgt, maar de overtreding was van Fabregas vanwege Hens en dus balbezit voor Ajax. Mooi zal de bal naar de. Uh, rechterkant naar Klaassen. Maar Klaassen zijn kopbal komt niet bij Hoese terecht. was overigens jammer bij die aanval hiervoor. Dat uh, Boilersen niet zag dat Hoese uitstekend uh, wegliep. Maar hij gaf hem maar niet. En toen liep uh, Hoese op een gegeven moment buitenspel. En was de aanval eigenlijk bekeken. Nu is het mooi zander die goed ertussen zit. Maar maakt Hens. En dus een uh, overtreding gezien. door scheidsrechter de Pavel Kralovec uit Tsjechië. vrije trap voor... Oh, ik wilde zeggen vrije trap. Ja, nee, inderdaad. Uh, want uh, Pujol gooit de bal dan wel. Uh, en, uh, maar het is een vrije trap voor Barcelona. Rechts achterin halverwege de eigen helft. Wat oud hè 3 Drie minuten onderweg. 0-0 stand. Balbezit voor Barcelona via Piqué. Die uh, wijst. En dat betekent dat Song als controlerende middenvelder. Die dus eigenlijk speelt in plaats van Busquets. Zich tussen de twee centrale verdedigers laat zakken. Krijgt ook Pont de bal. Hoese meteen jaagt dan de boel op. Ajax doet dat nu helemaal. Want staat met zes spelers. Vers, veldspelers op het... Uh, het vijandelijke deel van het veld. Waarbij Barcelona nu met vlotjes combinatiespel probeert eruit te komen. Even leek dat te mislukken omdat Klaas ertussen zat. Die raakt de bal weer kwijt. Maar goed werk van Serrero zorgt ervoor dat hij de bal weer snel teruggeeft. De Boer met de handen over elkaar langs de zijlijn ziet dat het voorlopig eigenlijk allemaal wel goed is. Sander heeft de bal. Zo zei hij van tevoren. Als je nou kijkt naar hoe je Barcelona wil ontregelen moet je het eigenlijk doen zoals Bayern München dat deed. Dus zet het maar echt volle bak onder druk met alle risico's van Dien. En als je dat dan goed uitvoert dan kom je een heel end. Maar ja, dat betekent niet altijd dat het ook uh, zomaar vlekkeloos goed gaat. Maar in de beginfase heeft Ajax dat wel besloten te doen. En loopt dat eigenlijk best aardig. Vier minuten onderweg en 0-0 stand. Met balbezit voor Barcelona. Achterin is het even uitkijken geblazen voor Alex Song. Die gaat terug naar zijn keeper. Die wordt opgejaagd door Serrero. En moet dan de bal naar voren rammen doet dat. En de bal gaat over de zijlijn. Wilde ik zeggen. Waren niet dat Boyles een overtreding maakt op Pujol. En dus een vrije trap voor Barcelona. Barcelona. Dat toch aardig vastgezet wordt door Frank de Boer. De, de grootste resultaten, de beste resultaten tegen Barcelona, hebben ploegen behaald die zich helemaal aan het ingraven waren. Maar dat was. Uh... Ja, de vraag ook aan Frank de Boer tijdens de persconferentie... Uh, is dat een idee? Nee, want dat kunnen we niet. En dat willen we niet. We willen gewoon... ons eigen spelletje zoveel mogelijk proberen te spelen. En dat doet Ajax ook, zoals nu ook. Opjagen van uh, uh, Barcelona. En dan de problemen bij keeper Pinto. Die de bal over de zijlijn speelt. Opgejaagd, als hij is. Door Victor Fischer. In Morg voor Ajax. Ja, samen met zijn broer zie je de twee Pinto's deze keeper. maar uh... Hij moet het vanavond in zijn eentje doen, voelt zich toch een beetje opgejaagd. En dat betekent dat Ajax loon naar werken krijgt door het op deze manier te doen en te durven. Terwijl het wel zo dat je je afvraagt, kun je dat een wedstrijd doen of komt er ergens in de tweede helft een moment dat het allemaal inzakt. Omdat de energie een beetje weg is. Maar nu levert het balbezit op en levert het in ieder geval in de eerste vijf minuten bij een nul stand het idee op. Dat Ajax wel degelijk goed in de wedstrijd zit en dat Ajax daadwerkelijk meedoet. En t, nou ja, je mag niet nu al zeggen heel erg bovenlicht, maar toch een heel klein stiekem een heel klein beetje bovenlicht. We gaan even kijken bij allemaal. met center, wat is er aan de hand? Daar is Arsenal al na 27 seconden op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Olympique Marseille. Hele mooie goal van Jack Wilshere. Het was niet direct vanaf de aftrap, want die eer was aan Marseille. Maar Arsenal nam die aanval over. En zo'n typische Arsenal aanval, snel gespeeld over de rechterkant. Sanja Wilshere. En Wilshere die mocht helemaal alleen opstomen. En krulde de bal heel mooi in de verre hoek achter Mandan daar van Marseille. 1-0 dus voor Arsenal. Hele snelle goal. Nog niet gescoord bij die andere wedstrijd in de pool van Ajax, Celtic Milan. Daar staat het nog 0-0 balbezit voor Barcelona rechts achterin en weer het jagen van Ajax. Dat doen ze goed. Nu is het fischer die ertussen zit. En het levert balbezit op. Uh, Serrero kan de bal dan niet binnenhouden. Ofwel, jawel, dat lukt wel. Speelt de bal terug op uh, Boylissen. En zoals Bas terecht zei, Ajax uh, zeker in de eerste uh, 6,5 minuut... de bovenliggende partijen nu nog even wat kansen gaan creëren. En dan uh, zou het zomaar een hele prettige avond kunnen worden. Maar ook uitkijken dat je niet in slaap gesukkeld wordt. Door dit uh, Barcelona als uh, Silas snel uit zijn doel moet komen. Omdat Neymar in de buurt is. En de lange trap naar voren richting Martin Fischer komt op het hoofd van Pujol. En dan is het Pedro die de bal probeert mee te nemen. De bal gaat over de zijlijn via Boylussen in voor Barcelona. Inzet, energie, maar zeker ook concentratie zijn sleutelbegrippen in het beginfase, beginstuk van deze wedstrijd. Bij Ajax en Barcelona waarbij de Spaanse ploeg nu de ballen heeft. En Neymar aan de linkerkant alweer wacht op een bal die niet komt. Omdat hij weer halfwege door Veldman wordt onderschept. Bal naar Schöne. Draait weg van zijn tegenstander. Dat is Montoya. Telt van de middenlijn. Wil hem dan terugspelen op Van Rijn. Dat mislukt. Oeh. En Tiktan. Neymar wel behoorlijk aan van achteren. Dat is een kaart. Die krijgt hij niet. Hij doet nu aan de scheidsrechter voor hoe dat ongeveer ging. En dat ja, had hij misschien beter niet kunnen doen. Want die scheidsrechter oh, ging het zo. Nou dan krijg hij alsnog geel. En volkomen terecht. Want dit is uh, nadat hij eigenlijk de bal terug wil spelen op... Op zijn rechtsbek van Rijn en hem helemaal verkeerd raakt. En Neymar er met de bal vandoor gaat. trekt hij Neymar niet alleen als een jasje. maar geeft hij hem ook gewoon een schop. Gebeurt het omgekeerd, dan zouden we bij wijze van spreken. met een beetje roze bril op dit soort avonden zeggen. is dat niet rood? <laughs> en dat is het misschien niet, maar het is wel zeker geel. En dat Sjeune ook nog nu probeert aan de scheidsrechter. nogmaals uit te leggen dat het allemaal wel meeviel. Ik zou het even niet gedaan hebben, denk ik. Nee, het was ook op een uh, volkomen onnodige plaats. En na een foutje dat hij probeert goed te maken, de vrije trap in ieder geval genomen. Sjeune geel. En dan zeg ik eh, ook weer met die roze bril, liever Schöne dan een uh, verdediger. Want dan zit je meteen in de problemen. Schöne kan zich nu wel uh, inhouden. Nu moet Boilers uitkijken, slechte sliding. Maar de, het heeft geen gevolgen. Pouzol heeft de bal en kijkt om zich heen. Moet helemaal terug naar Piqué. Piqué, balletje helemaal terug. Naar zijn keeper naar Pinto. En dan wordt hij weer een beetje opgejaagd door Davy Klaassen. Dan komt hij aan de Klaassen. En dan uh, denkt Pinto snel de bal maar wegspelen. En dat doet hij dan uh, goed in dit geval. De bal komt uiteindelijk terecht bij Fabio. Fabregas via Iniesta. Weer Fabregas. Bal de diepte in richting Neymar. Aardig weg zo met Van Rijn. Speelt de bal even terug naar Montoya. Montoya naar Iniesta. Iniesta, wat is het toch een geweldige voetballer. Heerlijk om hem hier eindelijk in het echt aan het werk te zien in Amsterdam. Even terug naar Neymar. Neymar naar Iniesta. En die staat buitenspel. Ook gezien door de grensrechter. En dus een vrije trap voor Ajax. Ajax dat het 9 minuten goed doet tot nu toe tegen Barcelona. Het staat 0-0. Ja, het, het, het gemak waarmee Barcelona op een eh, laten we zeggen, ruimte van 6 bij 6 meter combineert. Met allemaal één keer raken op hoge snelheid. En dan uiteindelijk, ik zit net de herhaling te kijken, staat Iniesta buiten spel. Maar het is echt een decimeter, meer is het niet. Dat geeft natuurlijk wel de klasse van die ploeg aan. Dat is allemaal niet zo dat we dat nog niet wisten. Maar het is wel grappig om dat weer eens met je eigen ogen te zien. Want dat zien we natuurlijk ook niet elke week. Klaas zit inmiddels op het middenveld. Die uh, goed het duel aangaat. En dan twee man voorbij loopt. De bal bij Boyle Ze af kan leveren aan de linkerkant van het veld. Voor het doel wacht Hoese. Maar die kan nog even blijven wachten. Want de bal gaat breed naar Serrero. Serrero blind. En die loopt dan weer in de middencirkel. Dat haalt de vaart er wat uit. Aan de rechterkant is dan wel Van Rijn aan speelbaar. Maar die staat ook dichter bij de middenlijn dan bij het doel van de tegenstander. En als de bal dan helemaal terug gaat naar Veld met een mooi standaard oogst Ajax wel applaus. Omdat het. Wel een beetje onder de Barcelona-druk vandaan speelt, maar wel de verkeerde kant op eigenlijk. Dan is het ook niet zo moeilijk. Mooi standen nu, en dit is een goede combinatie: Serrero weggestuurd aan de linkerkant van het veld door Fischer. Serrero nadert het strafschopgebied. Wat wil je nu? Schieten of voorzetten? Hij doet het eigenlijk allebei een beetje. En dan wordt de bal door Mascarano uitverdedigd. Dit was een eh, vlotte combinatie: een vlotte aanval over de linkerzijde met een hoofdrol voor Serrero, die uiteindelijk dus toch op het Normand Supreme tikje, laten we zeggen, besluiteloos leek. Ja, dat was, uh, dit zijn van die, uh, wat ik al eerder zei, die mogelijkheden die je hebt, die je beter moet uitspelen. Want hier lagen echt uh, mogelijkheden tot een, het creëren van een kans om het maar eens uh, op die manier te zeggen. Als Veldman de bal even terugspeelt op Sillessen. Sillessen eigenlijk een vastigheidje geworden. Ik zag gisteren op de training van Meer... En dan denk je toch wel, met, met W moet eigenlijk ook voor die jongen terug. Want het moet toch ook een hardgelak zijn. Nu op de bank zittend bij Ajax. Slechte bal van Blind wordt onderschept door Barcelona. Barcelona in de aanval met Montoya. Montoya wordt goed op van de bal afgelopen. Uitstekend door Blind die zijn fout goed maakt. En dan Hoessen die de bal naar rechts speelt. Naar Schöne. Schöne meteen spelen. Proberen te spelen. Schiet de bal tegen zijn tegenstander op. En dan een goede bal naar de rechterkant. Fischer. Ah, dat is jammer. Goede aanval van Ajax. Goede bal van Schöne. En ook het in één keer schieten van Fischer was goed. Maar wel in de handen van Pinto. Maar dit ziet er goed uit. Met kracht wordt de bal heroverd. En snel naar voren gewerkt. Goede avond van Ajax. Dit geeft de burger moed. Ja, en nou wil ik in de, in de radioherhaling, Behalve de namen die je al noemde. er ook de heer Blind nog even noemen. Want de wijze waarop hij daar met een sliding de bal ver veroverde. Heroverde op het middenveld. Terwijl nu de scheidsrechter in de weg loopt. Waardoor Hoesten nog een kansje krijgt voor Ajax. Maar helemaal alleen... Weliswaar in balbezit komt op de helft van Barcelona, waar er niet meteen raad mee weet. Maar de waarop blink dat doet. Niet alleen de sliding, maar meteen passen is werkelijk fenomenaal. Terwijl het nu Ajax uh, opnieuw komt met een bal het strafgebied in van Van van de rechterkant. Zeuner gaat er een beetje aan onderdoor. Dat uh, is letterlijk en uh, niet figuurlijk in dit geval. En dat levert dan als die bal door Barcelona wordt weggekopt. Ajax nog een ingooi op, ook aan de rechterkant. Het publiek uh, maakt wat meer lawaai, want voelt dat Ajax in een uh, goede fase is. En dat is eigenlijk al de hele wedstrijd zo. 0-0, 11,5 minuut. Ja, dat was natuurlijk ook in de wedstrijd in Barcelona. Uh, toen kreeg Ajax wat kansjes. Nu probeert Hoeze wat te doen. Lukt niet, omdat hij uh, goed gestuurd wordt. Maar dan heel slecht wegwerken uh, van uh, Barcelona is het Klaassen, die heel even bezit, heeft. Song brengt zijn keeper Pinto in de problemen. En die kan de bal alleen maar over de zijlijn rammen. Ajax had ook een hele goede fase in de eerste helft uit. In Barcelona. En laten we hopen dat dit nu wel doelpunten gaat opleveren voor de Amsterdammers. Vooralsnog, we hebben het al een paar keer gezegd, de bovenliggende partij. Nog geen grote kansen, wel een paar goede aanvallen die mogelijkheden uh, geven. Nu is Ajax weer een balbezit via Veldman. Nu gaat het terug. In de regel heb ik de indruk dat Ajax wel naar voren durft. en uh, Dat geldt ook met al die jonge spelers moet je dat ook maar durven. Aan de bal willen komen met Nijmar in Fabregas en grootheden in de buurt. Terwijl Moisander niet veel anders kan dan onder druk van Pedro met een lange bal naar voren te komen. Die is dan prooi voor Piqué. Komt aan de rechterkant bij Pujol terecht. Pujol wil Pedro aanspelen. Doet dat alsof Pedro 40 meter verderop staat met die snelheid. Maar hij stond 2 meter verderop. En dan weet je wel hoe laat het is. De bal schiet de tribune in. Daar hebben nog wat mensen moeten bukken voor hun leven. Dat is dan gelukt. Dan liggen er wel even twee ballen in het veld als Ajax via Boyle er snel wil ingooien. De ene bal wordt dan door Sillissen weggetrapt en zo kan Ajax alsnog verder. Veldman 0-0, kwartiertje onderweg. Veldman, aardige opening. Nee, net niet goed genoeg. Boilers loopt wel, maar kan er niet bij. Dan is hij daar dus wel weg. De positie moet worden overgenomen. Pedro komt, bal voor de goal. Nee, maar Ajax komt de bal de voeten van Fabricas. 1-0, nee, want Veldman staat in de weg. Dit zijn de, de kansen die Barcelona krijgt, omdat Ajax tikkeltje te veel risico neemt. De linksback weg, de paas over de hele niet goed genoeg. Dan moet Moisan eruit stappen. En is er ogenblikkelijk gevaar. Want staat overal alles niet er in één tegen één. En dat loopt eigenlijk allemaal maar net goed af. We gaan verder met een hoekschop van Barcelona. Hoekschop vanaf de rechterkant. Dat kan gevaarlijk uh, worden. Want uh, de grote jongens zijn mee naar voren. Onder andere Pujol. En Piqué, dat zijn de goede koppers. En ook Son kan aardig koppen. Daar komt die bal voor het doel. Wordt weggewerkt door Veldman. Opgevangen door Barcelona aan de rechterkant. Even deze aanval meenemen voordat we weer gaan kijken in het matchcenter met Neymar. Neymar schiet tegen Schöne op. En dan is het balbezit voor Dan Kunnen wij even naar het matchcenter. Want daar is Milan in Glasgow op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Celtic. Uit een corner was het KK die helemaal vrij werd gelaten door de verdediging van Celtic. En zo kon binnenkoppen. 1-0 dus voor Milan. En dat betekent dat Ajax minimaal moet gelijk spelen of moet winnen. Anders zijn ze al uitgeschakeld in de Champions League. En bij dat andere mooie affiche in de Champions League vanavond. Dortmund-Napoli is het ook 1-0 geworden. Dortmund heeft gescoord uit een strafschop. Marco Royce heeft de 1-0 op het bord gebracht. Terug naar de Arena. Met balbezit voor Ajax aan de linkerkant met Boilensen. Boilersen die de bal even speelt op Fischer. Fischer houdt in en speelt hem terug richting uh, Moisander. Moisander op de helft.